9 uur. Het LOS Journaal. Door Alt -Megens. Vingerafdrukken uit paspoorten worden voorlopig niet centraal of bij de gemeenten opgeslagen. Minister Donner komt daarmee tegemoet aan de Tweede Kamer. die grote moeite heeft met de centrale opslag van deze gegevens. Met aanvragen van een paspoort moeten mensen tegenwoordig een vingerafdruk inleveren. Die wordt opgeslagen op de chip in het paspoort. Donner wilde die vingerafdrukken ook opslaan in een databank de Tweede Kamer vindt dat systeem niet veilig en vreest voor fouten en manipulatie. Ook de VVD, eerst voorstander, heeft haar steun aan het voorstel ingetrokken. Donner hoopt in de toekomst wel tot centrale opslag van de vingerafdrukken te komen, maar schort de plannen nu voorlopig op. Op de Veluwe geldt met ingang van vandaag code rood vanwege zeer groot gevaar voor een natuurbrand. Het is de hoogste alarmfase. Eerder werd die al ingesteld in delen van Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en in de provincie Utrecht. In de gebieden met code rood geldt een stookverbod voor tuinafval... en ook zijn barbecue en andere vormen van open vuur verboden. De brandweer houdt de situatie onder meer vanuit de lucht in de gaten. De zoon van de NSB'er Rost van Tonningen is uitgenodigd als spreker... bij de dodenherdenking op 4 mei in Culemborg. De uitnodiging komt van het comité Culemborg en Oranje. Grimbert Rost van Tonningen zal in zijn toespraak... zijn gevoel bij vrijheid onder woorden brengen. De uitnodiging past volgens het comité bij het herdenken in deze tijd. Niettemin zijn twee leden van het comité in Culemborg het er niet mee eens dat Rost van Tonningen spreekt. Zij zullen niet aanwezig zijn bij de toespraak. De politie gebruikt gegevens van TomTom-gebruikers om te bepalen waar snelheidscontroles moeten worden gehouden. Wie thuis zijn navigatiesysteem aan de computer koppelt om bijvoorbeeld wegenkaarten te delen met anderen, krijgt de vraag of TomTom -Tom de opgeslagen gegevens mag gebruiken. Zo krijgt het bedrijf bijvoorbeeld een overzicht van de plekken waar veel mensen te hard rijden. Met het doorgeven van die gegevens aan de politie... heeft de automobilist ook voordelen, zegt TomTom. Tom. Kan worden gekeken waar de maximumsnelheid kan worden verhoogd. TomTom Tom kwam vandaag met cijfers over het eerste kwartaal. Die vielen wat tegen. De winst nam wel toe, maar de omzet daalde met 1 naar 265 miljoen euro. Chemieconcern DSM heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de winst met 28 naar 166 miljoen. De omzet nam toe met 5 Volgens DSM-topman Cybersma komt de groei onder meer... door de aanwezigheid in snelgroeiende economieën zoals China. De meeste onderdelen van DSM deden het beter. Alleen de medicijnentak stond onder druk. Het weer zonnig en droog, in het oosten bewolkt en wat buien... met kans op onweer. Door 12 graden aan zee, 18 graden in het binnenland... morgen bewolkt en in het hele land buien. Daarna wordt het weer droger, zonniger en warmer. Aan ah, de informatie. Nog een kleine 50 kilometer file. De A2, de Bos richting Eindhoven. Daar gaat het nog langzaam tussen knopend Vught en Bokstol Noord over 5 kilometer. Vanuit Den Haag op de A12 naar Utrecht langzaam rijden tussen Gouden en Bodegraven. Van Arnhem naar Utrecht op de A12 langzaam rijden tussen Veenendaal, West en Maarsbergen. Er is een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daarom staat de file tussen de Afrit Zomeren en Geldrop. Na het ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De wekker maakt je wakker. Maar waar sta je voor op? 365 heeft een nieuwe kijk op werk. We willen stimuleren dat we allemaal werken en leven met bevlogenheid. Pas als we energie krijgen van wat we doen, zijn en blijven we inzetbaar. Kijk op 365.nl wat we voor u kunnen betekenen. Prettige dag. 365. Elke dag is belangrijk. Wiebe, ik ben geen sommerman, maar stel nou dat ik op een dag wakker word... en boos heb gedroomd over de economie... maar net mijn overtollige duiten bij jullie op zo'n depositootje heb gedropt. Wat dan? Jort, geen probleem bij Friesland Bank. Je inleg op ons klimspaardeposito kun je na het eerste jaar boetevrij opnemen. Dus een jaartje de adem inhouden, dan ga ik verdienen. En als je het langer volhoudt, klimt je rente in vijf jaar wel tot een beste vijf procent. Vijf jaar, man. Mijn concentratiespannen in zes seconden. Wil eens kunnen, Jort. Kijk maar op frieslandbank.nl.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 Welkom bij Tele2 Zakelijk. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. dadelijk in het Radio 1 Journaal meer over het woord verwesterd. Er is veel onduidelijkheid over. Dit heeft alles te maken met het debat over het Afghaanse meisje Sahar. We gaan straks praten met de Stichting Vluchtelingenwerk. En TomTom. -tom. Ja, de gegevens die uw TomTom-apparaat opslaat, die worden doorgegeven aan de politie. Als u en andere weggebruikers te hard rijden op een bepaalde weg... dan kan de politie op basis van de gegevens uit uw een navigatieapparaat... de snelheidscontroles gaan uitvoeren. Daar gaan we over praten met Taco Titulaar uh, van TomTom. -Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het in elkaar? Wat gebeurt er met mijn gegevens die bij u binnenkomen? Ja... Um, een tom-tom houdt bij um, waar um, en wanneer en hoe hard um, uh, en op welk tijdstip er uh, gereden wordt. Dus, um, voor, um, dus om de zoveel seconden wordt een logval bijgehouden en die zegt: nou, ik ben hier, ik rijd die kant op met die snelheid. Even voor, even voor de zekerheid, moet dat om je positie goed te kunnen bepalen? Nee, dat vragen wij. Dus vragen wij of we het bij, uh, bij mogen houden. En als je daar nee tegen zegt, dan doen we dat niet. En als we dat wel doen, dan doen we dat wel. En daar wordt dus een log van uh, bijgehouden. En dat log, um, als je met uh, internet uh, contact maakt... wordt dat uh, eerst anoniem gemaakt. Um, en dan wordt dat met ons gedeeld. Op het moment dat wij dat... Uh, Bestand hebben, is er geen enkele mogelijkheid om te achterhalen van wie dat bestand is. Nee. Maar u weet wel op welke trajecten men hard rijdt, zacht rijdt, vaak in de file staat, dat soort zaken. Dat klopt. Voor alle stukjes in Europa en Noord-Amerika hebben wij dus um, uh, uh, verkeersinformatie die je aangeeft van op welke dag, op welke uur er gemiddeld, het uh, is dus een gemiddelde snelheid uh, van dat stukje weg. Nou, en dat gebruiken wij om um, uh, file, ...files te voorspellen. Uh, files hebben vaak... Uh, je, je, ...je weet dat wat ze files zijn... ...maar je kan ook voorspellen als er een file is... ...omdat je vanuit historische gegevens weet dat er veel gereden wordt daar. En het is ook, wordt ook gebruikt om uh, tijdgebonden um, uh, routeinformatie te geven. Ja. Dus als je van Amsterdam naar Den Haag wil rijden... dan maakt het nogal uit of je dat op een maandagochtend doet of op een zondag. Ja, precies. Nou, dat is hartstikke fijn. Uh, nou is het ook zo dat u deze informatie mag um, doorverkopen aan derden. Dat staat netjes in de gebruikersvoorwaarden. Maar wat blijkt, um, de derden, de tussenbedrijven... verkopen dat vervolgens weer door aan de politie. Ja, en ik kan me voorstellen dat die dat... Heel fijn vinden dat ze op die manier kunnen bepalen waar het handig is om snelheidscontroles eh, neer te zetten. Alleen wij als gebruikers werken dan mee aan onze eigen pakkans. Dat is dan weer niet zo fijn. Um, nou, die, die, die, die, die snelheidsprofielen van de stukjes weg, die worden inderdaad ook aan derden gegeven, aan overheden en, en ook aan uh, politie gegeven. Dat wordt gebruikt om uh, uh, te kunnen identificeren waar het is structureel te langzaam dan wel te snel wordt gereden. Als er structureel te langzaam wordt gereden, dan kan er besloten worden om het uh, verkeersnetwerk uit te breiden. Of om de snelheidslimiet te verhogen. Als er te snel wordt gereden, dan kan er ook besloten worden om de snelheidslimiet uh, te verhogen. Maar als dat tot een gevaarlijke situatie uh, kan leiden, dan kan de politie zeggen, nou ik wil <s> ja, daar ik snap actief van Ja, ik snap dat u dit wel recht wil praten, maar uh, uh, <t> het gaat dus naar de politie. En dus werken wij als gebruikers mee aan onze eigen pakken. U zei dat al even. Moet u dat niet eigenlijk duidelijker vermelden in de gebruikersvoorwaarden? Nou, wij, wij, wij maken uh, bekend dat die informatie gebruikt voor, uh, voor meerdere doeleinden. Wij zijn niet specifiek over wat al die doele, uh, doeleinden allemaal zijn. Uh, wat we wel bekend maken is dat het volledig anonieme informatie is. En daarnaast is het een gemiddelde snelheid over de laatste twee jaar. Mm -hmm. Dus ook al zou je met een hele grote groep besluiten om dat willen beïnvloeden, dan lukt dat eigenlijk niet. Want het ja, gaat over tienduizenden... Dat getaken. snap ik. Dan bent u met me eens dat het nogal verschil is of die informatie via derde naar, eh, ik noem maar wat, naar een commercieel bedrijf gaat dat mij iets wil verkopen of dat het naar de politie gaat? Um, ja, daar is een verschil tussen. Ja, dat ben ik met u eens. Ja. Maar dat is voor u geen bezwaarlijk verschil, begrijp ik. Nou ja, dat is verkeersveiligheid. Ja, wij, wij, wij, wij geven ook de, um, de flitscamera. Dat is, is ook informatie die op onze uh, kaarten staat. Ja, is, is, op, is dat dan niet het rare? meneer is, Kunt u dat zo verkopen? Want aan de ene kant um, zetten ze die flitspalen neer op uh, gegevens van u... en aan de andere kant waarschuwt u dan weer voor die flitspalen. Ja, ja dat klopt. <laughs> ja, vindt u dat te verkopen? Ja, ik denk dat wij dat wel kunnen verkopen. Ja, dat, uh, de, de, de toegevoegde waarde van deze informatie is groter dan, um, dan deze negatieve effecten. Ja. En die handel en die gegevens, kunt u daar buiten? Is dat be be een bepaald bedrijfsonderdeel wat erbij hoort? Ja, dat is onze licentieafdeling. Uh, um, uh, die verkoopt dus kaartinformatie en verkeersinformatie. en ook deri uh, derivaten van de, die, uh, die producten aan, aan derden. Wat er zo overblijft? Ja. Ja. ja. Dus dat hoort erbij. Ja, klopt. Nou, meneer titulaar, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Dus we zullen eraan denken. Okay, heel goed. Als we uw producten gebruiken. Ja. Takketjes van Tom hoort Dank u wel. 10 minuten over 9. We gaan naar Ajax. Johan Cruijff keert voor het eerst sinds 88, 1988 terug in een officiële functie bij Ajax. Gisteravond kwam de ledenraad van de club bij elkaar. Er werd gepraat over het nu verder moet. Er werd ook een commissie ingesteld die dan weer een nieuwe raad van commissarissen zal aanstellen. En de afloop werd duidelijk dat Cruijff zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Hij gaat een jasje aantrekken. Ledenraadvoorzitter Rob Been Jr. Johan Cruijff heeft zich bereid verklaard. Uh, om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen. En de ledenraad die steunt dat? Of waren er nog voorwaarden? De ledenraad steunt dat unaniem. Wij hebben namelijk ook gehoord dat er wel gesproken is... over het feit dat Johan Cruijff zich dan in de media... wat, wat gedijst zou moeten houden. Is dat zo? Nou, dat is niet uh, geheel de zaak. Het is zo als lid van de Raad van Commissarissen... heb je aan bepaalde richtlijnen te houden. En dat gaat Johan Cruijff doen. Hij weet alles van voetbal, misschien wel minder van organisatie of van financiën, dat zou hij zelf ook erkennen. Is dat ook iets waarover gesproken is, dat hij daar wat, wat rustig over is in, in zijn uitspraken? Nee, uh, Johan Cruijff uh, heeft uiteraard zeer veel verstand van, uh, van voetbal. Daar gaat hij zich ook primair op uh, richten. En uh, de andere leden in de Raad van Commissarissen gaan daar uh, ondersteuning aan geven. Als lid van de Raad van Commissaris kan hij dan ook mee, mede een algemeen directeur... Ja, het is heel ingewikkeld. Maar kan hij mede een algemeen directeur, hè, de opvolger van Rick van der Boog, gaan benoemen? Wordt dat een kruifgezant? Nou, een kruifgezant, zo wil ik het niet noemen. Het is wel zo dat Johan Kruif uh, en ook de hele ledenraad voorzat dat er uh, vertrouwen is. Hmm. Zodat het mensen zijn die uh, kwalitatief in staat zijn om AX te besturen. En uh, ja, dat is niet per definitie iemand die... Uh, Precies doet wat Johan zegt. Nou ja, uh, ver, vertrouwen is het uh, sleutelwoord. We hebben bijvoorbeeld Theo van Duivenboden gesproken. Die zegt natuurlijk, ja, als, als algemeen directeur, als je dat zou willen worden... dan moet je op de eerste dag meteen zes medewerkers ja, ontslaan. Zoals, uh, zoals Denny Blind, als Jan Olderiek Rink. Althans, dat was het plan van Kruijf. Is dat nog steeds zo? Uh, nou, dat is, dat is niet het geval. Nee? Johan Cruijff heeft uh, ons geïnformeerd dat hij een gefaseerde invoering van zijn uh, rapport voorstaat. En dat is wel een belangrijk gegeven. Ik wil met u nog even praten over de toonzetting hè, die de afgelopen maand is geweest. U heeft Cruijff twee keer gezien. Is het nou zo dat, dat Johan zelf ook wel een beetje geschrokken is van de woorden van een, van een maand geleden? Heeft u daar misschien spijt van? Nou, dat zou Johan Cruijff moeten vragen. Het is wel zo dat uh, iedere Ajax-ziet uh, is daar niet bij van geworden. En Johan Cruijff zelf ook niet. Kunnen we tot slot concluderen, nu, op dit moment, om vijf voor elf, op deze dinsdag... dat Johan Cruijff sinds 1988 nu echt een officiële functie gaat bekleden... en verantwoordelijkheid neemt binnen Ajax. Dat is mijn vraag tot slot aan meneer Been. Hij heeft zich bereid verklaard tot zitting te nemen in de raad van commissarissen. En er moeten formeel nog diverse besluiten overgenomen worden. Robijn junior was dat tegen Joep Schuijder. Sinds een uurtje of vier geleden, vijf uur vanochtend... Dus, worden alle patiënten van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch... verhuisd naar de nieuwe locatie. Vanaf 1274 was het ziekenhuis gevestigd in de binnenstad. En nu verhuizen de patiënten naar het nieuwe ziekenhuis... aan de rand van de stad. Er komt weer een vrachtwagen aan. Een verhuismaker, zoals je zelf gaat verhuizen... Hij rijdt hiervoor bij het ziekenhuis... De vrachtwagen is van binnen helemaal wit afgeplakt. Er staat een grote televisie in de vrachtwagen. Er is een camera gemonteerd op de voorkant van de vrachtwagen, zodat patiënten in de wagen kunnen zien hoe de route verloopt naar het nieuwe ziekenhuis. Maar nu dus nog het oude ziekenhuis, waar soms een sneltreinvaart een aantal bedden voorbij racen. Een van de patiënten. Ja, uniek. Denk ik dat je dat ja, beleeft. keer een ziekenhuis dat uh, tientallen jaren. Uh functioneert en dan ja, komt er een nieuw na verloop van tijd. Hoe lang moet u nog in het nieuwe blijven, weet u dat eigenlijk? Dat gaat nog wel een aantal weken duren. Ja. Ja. Elke vrachtwagen krijgt vier uh, patiënten. Vanochtend in alle vroegte, dat was buiten het zicht van, uh, van de camera's... zijn intensive care patiënten overgebracht. Daar ging telkens één bed in een uh, verhuiswagen... Injas Kordier, hier van het ziekenhuis, heeft een oranje hesje aan. Begeleidt de verhuizing. Ja. Hoe is het tot nu toe gegaan? Ja, nou, we hebben gisteravond om een uur of tien uh, de, het hele patiëntenbestand nog een keer geüpdate. Uh, om, om een beetje te weten hoe lang we zouden moeten rijden vandaag. Vannacht zijn er nog 25-tal spoedopnames geweest. Dus we hebben... Zoveel nog in één nacht? Ja, dag? ja, ja dat, dat, is, dat is op zich wel normaal. Dus we hebben wat tijd nodig gehad om het vanochtend nog een keer te updaten. En zo'n ziekenhuis gaat natuurlijk de hele dag door. Dus zo om het uur moeten we toch even kijken of het allemaal nog klopt. We gaan een aantal couveuses nu de verhuisslagen. Moeilijk om een beetje afscheid te nemen van de kindjes. <laughs> nou, we zien ze zo weer terug, hè? Ja? In een andere omgeving alleen, maar ze blijven bij ons. Hè? En komen de baby'tjes er beter bij te liggen daar? Tuurlijk, het wordt allemaal veel beter. Ja? Waarom is het daar beter voor de baby's? Nee, het is gewoon mooi, nieuw. Ja. Nieuw pakken. We Wij gaan jongens, tot uh, straks. Ja. Oh, u gaat met de kindjes mee? Ik ga mee, ja. ja. Wij gaan mee. We gaan met die banaan, we gaan met die bed eindelijk naar het nieuwe ziekenhuis. Ja. ja, waarom eindelijk? Ja, dat is fijn, daar werken we naartoe, toch? Alles mooi, alles nieuw. We gaan. De deur gaat dicht. Ja, ik Doei. Doei. reis. En dan gaan ze, de patiënten. Het nieuwe Jeroen Bos ziekenhuis vervangt drie locaties verspreid over de stad. Ze hopen vanmiddag vier uur klaar te zijn met het verhuizen van de patiënten. Nu hoort een bij de van Theo Verbrugge. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over Sahar. Ze is te verwesterd om terug te sturen naar Afghanistan. Ja, hoe zit dat dan eigenlijk met kinderen uit andere landen? Vragen ons af. Die vragen leggen we straks voor aan vluchtelingenwerk. Eerst naar Bijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Beinand. De files van de ochtendspits zijn bijna overal opgelost. Maar op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ernstig ongeluk gebeurd. Er staat tussen Dalfrit Zomeren en Gelderop vijf kilometer file. De weg is daar helemaal dicht. Er zijn twee vrachtwagens op elkaar gereden. En er zat ook nog een personenwagen tussen. Traumheden. De helikopter gaat uh, daar landen. Voorlopig uh, gaat de A67 daar dus dicht. Verkeer van uh, Venlo naar Eindhoven kan beter omrijden via Roermond... over de A73 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, Sahar, Lara zei het al, is te verwesterd en hoeft dus het land niet uit, zegt de minister. Maar wat is dat nou eigenlijk, verwesterd? De Tweede Kamer debatteert vandaag over de asielprocedures. En we gaan over dat verwesterd maar eens praten met manager asiel bij Vluchtelingenwerk Nederland, Therese Wijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u wat dat is, verwesterd? Nou, in grote lijnen kan je zeggen dat het betekent dat je uh, in Nederland bent opgegroeid. Uh, dat je een hele Nederlandse manier van denken hebt ontwikkeld. Uh, dat je hele manier van, uh, van, van lopen, staan, denken, zo is dat die niet meer past in, in dit geval in Afghanistan. Mm, dat is iets anders als verduidst. Uh, dat is iets anders als verduidst. ja. Nou. En dat geldt dan ook voor meer mensen dan um, alleen het meisje Sager. Dat klopt, dat geldt in ieder geval voor, voor heel veel vrouwen die uit Afghanistan komen in dit geval. En waarom geldt dat alleen voor vrouwen? Dat is me niet helemaal duidelijk. Uh, de, dat geldt vooral in dit uh, voor vrouwen omdat vrouwen in Afghanistan een hele uh, slechte positie innemen. En uh, als je verwesterd bent, dus een andere manier van denken hebt en een andere houding, kun je je eigenlijk niet meer aanpassen aan de Afghaanse samenleving. En uh, dan is de positie als vrouw zo slecht dat je eigenlijk van de mensenrechten schending moet spreken. Maar dat is toch niet alleen in Afghanistan voor vrouwen het? Geval? Nee, dat, dat zal zeker niet alleen gelden voor Afghanistan. Er zijn, veel meer landen de, er zijn zeker meer landen voor de, dat geld en het zal ook van geval tot geval bekeken moeten worden. Maar moet je nou daar de term verwesterd bij gaan gebruiken? Is dat nou wel verstandig? Want dat hoeft ook niet ideaal te zijn. Hè? Je moet zo'n kind niet een eigen identiteit hebben. Dat is wat de kinderombudsman vanmorgen ook, ook heeft gezegd. Ja, de kinderen hebben gewoon recht op hun eigen identiteit en moeten die identiteit ook verder kunnen ontwikkelen en handhaven. En dat betekent dat eigenlijk dat als kinderen lang in Nederland zijn en een bepaalde levensfase in Nederland hebben doorgebracht, dat je van die kinderen niet meer kunt vragen dat ze terugkeren naar het land van herkomst. Wat verwacht u nou van dat debat vandaag? Nou ja, eerlijk gezegd niet zo verschrikkelijk veel. Uh, de minister heeft aangegeven welke criteria hij wil hanteren... en heeft gezegd dat hij ze ruim zal toepassen... Mm -hmm. en de praktijk zal moeten leren hoe ruimhartig de minister daarin is. Ja, hoe ruimhartig moet hij zijn wat u betreft? Nou, ik denk dat de minister gewoon heel ruimhartig moet zijn in deze... Uh, dat is om heel praktische redenen al. Hij is daarmee namelijk van een probleem af... En uh, als hij niet ruimhartig is, betekent dat er heel veel procedures zullen komen, omdat uh, er toch zou moeten worden uitgezocht waarom het ene kind dan wel terug zou moeten en het andere niet. Ja, en natuurlijk zien die kinderen en met hun, uh, misschien hun ouders, uh, allerlei kansen en mogelijkheden om toch in Nederland te blijven. Ja. Dat klopt. Ja, dus vandaar natuurlijk... ook die procedure, zegt u? Ja, maar ik, ik vind uh, de kansen en mogelijkheden in, in deze zin... Uh, denk ik dat de kinderen uh, ook ernstig geschaad zouden worden... als ze terug uh, moeten naar het land van herkomst. Dus ik zou uh, zeker, als ik ouder was van zo'n kind... ook alles op alles zetten om te voorkomen dat dit mijn kinderen zou voorkomen. Ja, maar dan zijn we toch weer terug bij de term verwesterd. Want ja. uh, dan krijg je natuurlijk allerlei mensen die ook vinden dat zij verwesterd zijn... of daarna gaan streven misschien zelfs wel. Uh, ja. Dat, dat, dat zal zeker gebeuren. Alleen moet je zeggen dat er uh, een bepaalde levensfase is... waarin je ontwikkeling dusdanig is uh, dat het moeilijk is om dat weer te veranderen. Hè? Dat je daarna niet meer kunt aanpassen. En dat is vooral in de leeftijd waarin kinderen hier in Nederland naar school toe gaan. Ja. Dus voor die groep zal het zeker gelden. Nou, dan kijken we met belangstelling naar dat debat vandaag. Mevrouw Wijn, hartelijk Wij dank voor je uitleg. Goedemorgen. Het is dit minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Die is, als u de hele ochtend geluisterd heeft... weet u inmiddels in Deventer bij de Bob Academie. Dat is een speciale campus waar moeilijk opvoedbare jongeren worden begeleid. Naar hopelijk opleiding of werk. Die deuren van die campus moeten dicht. De regering wil er geen geld meer in steken, Wil bezuinigen. Hoe moet het nou verder met die leerlingen daar, Mark Robin? De Bob academie in Deventer is een experiment, zegt de wethouder. Succesvol verlopen, maar er is helaas geen vervolg. Kunt u dat zelf niet bedenken, een vervolg? Nou, Daar zijn we ook de afgelopen denk ik, twee jaar mee bezig geweest. Ongeveer zolang als ik hier wethouder ben. Ja. Um, maar het blijkt gewoon heel moeilijk om anderen te vinden die dan ook een stukje verantwoordelijkheid willen nemen om tot een oplossing te komen. Aha. Het is deels een kwestie van onderwijs. Nou, daar merk je dat dat heel erg vanuit Den Haag geregeld wordt. En alle onderwijsinstellingen zoiets hebben van ja, maar volgens de regeltjes mogen we dit niet zo doen. En aan de andere kant is het een kwestie van extra aandacht voor kinderen en jeugdzorg. En dan heb je hier in Deventer eh, zeg maar even de interessante uitdaging dat je op de grens van twee provincies zit en met instellingen te maken hebt die zeggen... ja, maar ja, eigenlijk vinden wij dit ook niet op deze manier onze kerntaak. En zo kan iedereen net langs elkaar heen blijven werken. Ja. Ik ga eventjes naar uh, meneer uh, Loderus van het bedrijfsleven hier in, in Deventer. Deze BOP, deze academie, is opgericht door mensen uit het bedrijfsleven hier. BOP staat voor bedrijvenontwikkelpunt. Ja, wat, wat vindt u als u de wethouder zo hoort? Als ik het zo hoor, dan denk ik, nou, we zijn een experiment gestart. Daar heeft de overheid heeft daar geld voor beschikbaar gesteld om, om dat te gaan doen. Uiteindelijk hebben we het een succes gemaakt... doordat het bedrijfsleven ook ondersteuning heeft geboden aan de Bobacademie... door weken hierheen te brengen, door jongeren op te nemen... door stageplekken aan te bieden. Daardoor is het in feite een gelukt experiment. En ik denk dat wat een overheid zich dat moet aanrekenen... door op een gegeven moment experimenten te starten... Als wij er dan een succes van maken... dan denk ik dat je inderdaad van tevoren nagedacht moet hebben... oké, okay, en hoe gaan we daarna verder? En dat is dus niet gebeurd. En ik denk dus dat dit een tekortkoming is... Die, die de overheid zich mag aanrekenen. En ik denk dat, het, dat door het terug te brengen naar de regio... het geld bij de gemeente te gaan vragen... ja, dan krijgen we nu het verhaal. Ja, en wie gaat het dan betalen? Want we zitten hier op een grensgebied. We hebben twee provincies. We hebben nog meer regio's waarin, waar de leerlingen vandaan komen. En iedereen zegt van nou, liever niet. Dat is niet mijn probleem. En uiteindelijk gebeurt er dus niets. Er zitten hier op dit moment hier op deze academie zo'n 45 uh, jongeren. Ik heb er vanochtend uh, een paar gesproken. Het zijn jongeren die stuk voor stuk een aantal problemen hebben. Het is altijd een mix van dingen. Problemen thuis, uh, niet naar school gaan, soms verslavingsproblemen. Uh, Ik ga even naar de directeur, mevrouw uh, Oost van der Hoek. Straks op 1 juli gaan hier de deuren dicht. Wat gaat er met die 45 jongeren gebeuren... Nou ja, dat is een grote zorg voor ons, want er is eigenlijk geen alternatief voor de Bob Academie. Wij zijn, ze zijn twaalf uur per uh, dag hier. En uh, ja, we zijn genoodzaakt af en dat doen we ook uh, om de best passende oplossingen uh, te zoeken. Maar we zijn er niet positief over. Ik ga nog even naar de man uh, van de praktijk, de Human Resource Manager. Wat denkt u als u dit nu zo hoort? Gaat u straks nog wat aan die kids hebben hier? Ik denk dat het niet gaat lukken. Ik, uh, ik hou echt maar hard vast. Als het gaat om deze jongens zoals ze hier zitten. Die in meerdere vormen van beperkingen hebben om die begeleiding te bieden in het ROC zoals dat nu georganiseerd is. En zelfs met een aanpassing van die organisatie denk ik dat de begeleiding die ze nodig hebben, ze op het ROC niet gaan krijgen. Tot zover het bedrijvenopleidingsontwikkelpunt, moet ik zeggen, BOP, de BOP Academie in Deventer. Terug naar Hilversum. Ja, nou echt, hè, tot zover. Want het uh, houdt op daar, in derverte bij de Bob Academie. Mark Robin, dank je wel. Vijf voor half tien, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Twee miljard mensen gaan kijken naar het huwelijk via de televisie dan. Hoeveel royalty-liefhebbers dan ook daadwerkelijk afreizen naar Londen... dat is onbekend. Tienduizenden zullen in ieder geval langs de route staan... van Buckingham Palace naar Westminster Abbey. Sterker nog, ze stonden er vanochtend al. Want er werd uh, vol militair geoefend. We zagen de beelden net. En er zaten zelfs mentjes, mensen in tentjes al langs die route. Vanuit Nederland heeft slechts één reisorganisatie één bus kunnen vullen... met liefhebbers van de prins, William en zijn Kate. En die bus staat in Nuland op punt van vertrekken. Colette van Nuenen is bij die bus. Colette... Ja. Alloy-V-stemming al? Ontzettend in Ik Moet je zeggen dat hier wel net zoveel journalisten zijn uh, als reizigers. Want iedereen, dus Peter Langhout de organisator... Uh, en wij hebben allemaal gedacht, nou dat loopt storm. En dat is niet zo, want er gaan uh, zo'n 28 mensen gaan mee. En ik heb er inmiddels al acht gevonden die uh, de prijswinnaar... Uh, die de reis hebben gewonnen omdat ze een prijs hebben gewonnen. Dus uh, ja, het valt wel mee met de belangstelling. Dat verwacht je eigenlijk niet als je weet dat er uh, 2 miljard uh, mensen gaan kijken... Nee. U heeft wel gewoon netjes betaald voor de reis, mevrouw. U heeft ja, niet. Uh, we hebben netjes betaald. Heel Niet via een de prijs bedoel nee, ik. Het is, niet zo... het is eigenlijk niet zo druk als ik had gedacht. Het... Nee, dat zeiden ze net ook al. Gaan we gaan maar een stuk of dertig mee, dus dat uh, is ja. niet veel. Hoe komt dat? Ik zou niet weten. Geen idee. Want waarom had iedereen mee moeten gaan? Waarom is het zo geweldig? Geweldig, zoiets. Dat gebeurt één keer. Ja, toch? Vindt u van ze, William en Kate? Oh, prachtig. Ja, heel leuk. Vergeleken bij Charles en Diana bijvoorbeeld? Nee. Nee, oh, dit is Charles veel. Dwijlt geef, heeft veel meer. Charles dwijlt geen vloeren, doet William wel. Is het werkelijk? Ja. Echt. ja. Heeft u gelezen in de? Nee, op de televisie. Gisteren nog gezien. Het is een leuke jongen, een jongen van het volk. En dat is Kate natuurlijk ook, hè? En dat Perfect. is ook. Maar dat was Diana ook, hè? Nou, de familie van Kate. Dat zijn toch mijn werkers geweest? En die hebben zich toch opgewerkt tot de stiff upper lip van Engeland. U heeft daar wel respect voor? Ik heb daar zeker respect voor, ja. Waar gaat u kijken? Ik kijk in het hotel, op een groot scherm. Dat had u in Nederland ook kunnen doen, hè? volgens mij gaat NOS het live uitzenden. Oh, maar het heeft veel meer. Het heeft toch veel meer als je daar bent? Lijkt me wel hoor. Ook al is het in een hotel? Ja, dat maakt niet uit. Nee. Want hoe ziet de reis er verder uit? Uh, we gaan morgen naar Londen, in ieder geval. En dan vrijdag blijven we in het hotel. Zaterdag maken we een rondrit naar de plekken waar uh, zij naar school geweest is. En waar ze geboren is, geloof ik. Nog meer? Eton College. Oh, okay. en Volgens mij we... heeft zij u meegenomen, is ja, het zo? Ja, ja, ja, ja. Hoe heet dat? Stel, Windsor Castle. Ja. Ja. Dat is mooi. Dat is heel mooi. U bent er als geweest? Oh ja, vaak. Ik ga ja. ja, even met Jessica praten. Jessica de Wit, die gaat er ook mee. Ik heb ik daarnet ook al even meegesproken. Wat heb jij betaald voor je kaartje? Een kaartje? Naar, uh, naar Engeland? Uh -huh. Helemaal niks. Jij bent zo'n prijswinnaar? Ja. Had je het anders ook gedaan of niet? Nee. <laughs> nee, nee, nee, nee. Terwijl je toch een grote fan bent Jawel, maar nee. Nee, anders had ik het niet gedaan. Nee. Hoe kom jij zo geïnteresseerd? Want hoe oud ben je? 18. Hoe kom jij zo geïnteresseerd in het Britse Koningshuis? Nou... Ik ben wel geïnteresseerd in alle koningshuizen, maar dat komt dus omdat ik eigenlijk dus al vanaf mijn tiende alle koningshuizen volg. En dus alle stukjes uit de kranten knip en die plak ik allemaal in. Dus ik heb wel iets van uh, 20 plakboeken. Ja. En uh, nou ja, de tijdschriften lees en ook uh, op internet dus uh, stukjes opzoeken en zo. Ja. Ondertussen zijn ze aan het omroepen hè? Ja. Ja, ja, er zijn nu twee bussen klaar. Eentje gaat naar Italië en eentje gaat dus naar het huwelijk van William en Kate. Ja. Nog twijfel of je misschien toch liever in die andere bus stopt? Nee, nee, echt niet. Het wordt hartstikke leuk. Hopen dat het weer een beetje meewerkt. Wij gaan gewoon televisie kijken. Mevrouw de reisorganisator, zitten alle koffers inmiddels in de bus? Ja, alle koffers zitten in de bus en we zijn klaar om te gaan. Oké, okay, dan gaan we gaan? Colette van Nunen bij de bus op punt van vertrek met liefhebbers van Royalty. Ze gaan naar het huwelijk van William en Kate. Naar gewoon TV kijken wij, hè. Het is uh, bijna half tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1. Vanuit voor dit moment later meer. Uiteraard geldt ook voor de collega's van de KRO. Die volgen nu. Sven, goeiemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Het was ook al bij jullie even in het krantenoverzicht Het Nederlands bedrijf dat een patrouilleboot... met gewapende huurlingen gaat sturen naar de Golf van Aden... om daar uh, Nederlandse koopvaardijschepen te beschermen tegen piraten. mag niet van de Nederlandse wet, maar het gebeurt toch. Wij gaan praten met de ondernemer die deze tot de tanden toe... bewapende dienst gaat aanbieden. En zelf overigens ook mee gaat varen op die patrouilleboot. Nog uh, anderhalf jaar te gaan. Uh, en toch is de campagne om de Amerikaanse presidentsverkiezingen al, al losgebarsten. En Nederland is weer eens wereldkampioen in. Nederland zei ja, trouwens, Lara. Oh? Mm. Ja. We zijn nou, het best in het beetje. gebruik van sociale media. Hé, hey, ja. ja. ja. ja. dat, had dat? Ja, dat mee. Dat is eerder in de raad. Ja, ja? ja doorald uh, is echt ja, Dorot, is fantastisch. Zeg het ja, maar. Ga maar, komt-ie. <laughs> in is het. Dorold, met je bruine hoofd. Radio 1. Het NOS-journaal. Vingerafdrukken uit paspoorten worden voorlopig niet centraal of bij de gemeenten opgeslagen. Minister Donner wilde zo'n centrale databank, maar hij schort de plannen op. De Tweede Kamer vindt dat systeem niet veilig en vreest voor fouten en manipulatie. Ook de VVD nu, die partij was eerst voor zo'n centrale databank. De zoon van de NSB, Rost van Tonningen, is door het comité Culemborg en Oranje uitgenodigd als spreker bij de dodenherdenking in Culemborg. Grimbert Rost van Tonningen houdt een toespraak over zijn gevoel bij vrijheid... Al vaker afstand genomen van het gedachtegoed van zijn ouders in het openbaar. Toch zijn twee leden van het Culemborse comité... uit protest op 4 mei niet aanwezig bij die toespraak en de herdenking. En op de Veluwe geldt nu ook code rood... vanwege zeer groot gevaar voor een natuurbrand. Het is de hoogste alarmfase. Eerder werd hij al ingesteld in delen van Noord-Brabant, Limburg en Gelderland... en in de provincie Utrecht. In de gebieden met code rood geldt niet alleen een stookverbod voor tuinafval... en een verbod op barbecuen en roken in de openlucht... Ook zijn enkele natuurgebieden afgesloten voor het publiek. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Ah, en weer de verkeersinformatie. De A9, ook maar richting Amstelveen. Daar gaat het nog langzaam tussen knooppunt Rotterpolderplein... en knooppunt Raasdorp over drie kilometer. Op de A28, zolle richting Amersfoort nog file... tussen knooppunt Hoeverlaak en Leusden drie kilometer. Er is een ongeluk geweest op de A67, Venlo richting Eindhoven. De weg is afgesloten tussen de afrit Zomeren en Geldrop... Het verkeer kan omrijden naar Eindhoven vanaf Kloppert, zaardenheiken Via Eindhoven. Ja, dat gaat dan over de A73 en de A2, de route via Roermond. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Ben Een Nederlands bedrijf zet huurlingen in om koopvaardijschepen te beschermen. Het kabinet wil Brabant opdelen in twee politieregio's... en burgemeester Rombouts van Den Bosch wil er alles aan doen om dat te voorkomen. De kandidaten lopen zich warm om volgend jaar het al op te nemen... tegen de Amerikaanse president Barack Obama en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is 2.30 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Roy Hirkens is vanochtend in Wageningen. Waar de aanhoudende droogte leidt tot grote problemen in de natuur. Reacties en vragen kunt u kwijt op GoedemorgenNederland. .nl. Een Nederlandse ondernemer gaat in de Golf van Aden... met gewapende huurlingen schepen beschermen tegen piraterij. Daarvoor vertrekt morgen vanuit Vlaardingen... een speciaal omgebouwd marinevaartuig... uitgerust met radarapparatuur en ruimte voor dus zes gewapende mannen. Jeroen Schuts, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de bedenker van dit geheel. Uh, u bent ook van het beveiligingsbedrijf Schutz en Zwart. Wat zijn dat voor mannen die meegaan? Uh, dat zijn uh, mensen die gespecialiseerd zijn in het uh, beveiligen van schepen op, op zee. Uh, maritime security specialisten. Maar zijn het oud-mariniers? Ja, dat zijn uh, oud-mariniers, uh, oud-mensen -uh, van het KCT, Korskommando Troepen. Ja. Uh, en andere specialistische mensen. Dus wat de Britten special forces noemen, zou ik maar zeggen. Ja. Zes militair opgeleide mannen met semi-automatische wapens, mag dat? Uh, dat mag op uh, schepen met een Engelse vlag, ja. Ah, maar niet volgens de Nederlandse wet? Nee, nee. Dat, uh, dat is uh, niet, uh, niet mogelijk. Uh, dan moet je of een, uh, iemand zijn die uh, politieagent is of een, of een militair. Maar anders is het niet mogelijk. Nee. En dat mag volgens de Britse wet wel? De Britse wet die, die is daar iets toegevelijker in. Men raadt het ook af. Maar voorheen was het standpunt dat het verboden was. En dat is versoepeld. Met andere woorden, u vaart om die reden onder Britse vlag? Ja, ja omdat het onder de Nederlandse vlag niet mogelijk is, hebben we gekozen voor de Britse vlag. We vinden de Britse vlag een respectabele westerse vlag voor schepen. Ja. En wij denken dat dat in ieder geval voor ons schip de beste vlag is. Goed. Uh, mag je uh, piraten uit het water schieten eigenlijk? Nou, zoals u het stelt, uh, klinkt het wel, wel erg licht. Uh, wij doen er alles aan om te voorkomen dat het zover komt. Ja, uh, maar stel dat het zover komt. Als het, zo, als het zover komt, en het is uh, een situatie waarbij uh, noodweer geldt... Uh, een situatie waarbij het uh, of de piraat of uh, de bemanning van het schip is... wat je beveiligt, of jezelf... dan uh, mag je uh, volgens het recht van de zee er alles aan doen om uh, jezelf te beveiligen. En... Uh, in voorkomend geval ook uh, het vuur. Uh, terugopenen. Ja, hoe gaat u dat doen? Want u hebt een uh, patrouilleboot uh, gekocht. Dat is een voormalig Zweedse boot, als ik me niet vergis. Uh, van een uh, meter of twintig gelang. Uh, hij vaart uh, maximaal twintig uh, knopen per uur. Dus dat is 45 kilometer per uur. Dat is best uh, snel dus hè, voor een boot. Uh, en er, er kunnen twaalf man aan boord. U neemt er zes mee. Het is, als je het plaatje ziet, niet een onverdreven groot schip, lijkt het. Nee, nee dat, uh, dat is een mix van factoren natuurlijk. Uh, het schip moet robuust en snel zijn. Uh, in onze uh, optiek moet het ook een stalen schip zijn, wat je uh, op uh, essentiële plekken kunt uh, bepanseren. Mm. Uh, aan de andere kant moet het uh, geen heel groot uh, schip zijn, want een groot schip is een duur schip en niet aantrekkelijk voor redens om in te huren. Nee, goed. Dus, dan gaat u dus uh, vanuit Vleidingen straks op pad richting die Golf van Aden. En hoe werkt het dan? Hebt u al klanten? Eh, hebben zich al mensen gemeld? Gaat u aan boord van schepen? Wat gaat u precies doen? Nou, we zijn in onderhandeling met, uh, met reders. Hoeveel? Uh, met, met, uh, met diverse, laat het uh, zo maar stellen. Ook Nederlandse reders? Ja. ja, ook Nederlandse. Ook buitenlandse, ja. Juist, want toen de minister van Defensie vorige week woensdag in ogen en ogen zei... dat hij um, de Nederlandse koopvaardij vanwege de bezuiniging iets minder goed kan beschermen... heeft dat toch extra opdracht opgeleverd of niet? Nou, daar hebben wij niet direct iets van gemerkt, maar uh, het is wel duidelijk trend dat, uh, dat Defensie de enige instantie is die op dit moment uh, schepen kan beveiligen en dat uh, daar uh, behoorlijk uh, gekort zal worden. Dus ja, ja dat levert de mogelijkheid. Dus een aantal reders heeft zich bij u gemeld, onder wie ook Nederlandse reders? Daar ja, zijn we mee in een onderhandeling, ja, dat klopt. Ja. U hebt nog geen concrete opdrachten? Nee, maar dat, uh, voor ons is het natuurlijk ook de eerste keer dat wij een schip naar de regio brengen. En uh, het is uh, vrij lastig om, uh, om nu een afspraak te maken over een, een precies moment dat wij, uh, dat wij daar zijn. U kunt begrijpen dat uh, het uh, een hele onderneming is om een, om een schip uh, van Nederland naar de Golf van Aden te brengen. Zeker ja. als het de eerste keer is. Ja. Um, het, het is sinds kort mogelijk om Nederlandse mariniers aan boord mee te nemen naar gevaarlijke gebieden. Maar dat kan natuurlijk niet voor ieder schip gelden omdat er alleen al vanwege bezuinigingen en ook los van die bezuinigingen het personeel aan ontbreekt. Uh, gaat u ook aan boord van die schepen zelf... of gaat u met uw eigen schip daar in de buurt rondvaren? Hey, wij zullen, uh, zullen aan boord van ons eigen schip zijn in principe... Uh... Maar uh, in voorkomend geval kun je wel aan, aan boord van een Nederlandse schip zijn. Als je eigen uh, schip ernaast vaart, bewapend. Dan zul je onbewapend aan boord van een Nederlandse schip kunnen zijn. om als een soort uh, uh, liaison uh, officer. Uh, de, eigenlijk de, de, de bemiddelende factor te zijn tussen het schip en, uh, en het uh, uh, schip van de klant. Maar het probleem is toch altijd dat die piraten. Uh, uh, out of nowhere komen, zal ik maar zeggen. met die kleine speedbootjes. en dan opeens opduiken zonder dat iemand ze überhaupt in de gaten heeft gehad? Ja. Uh, ja, nou, wij geloven erin dat we uh, uh, goede observatiemiddelen moeten hebben. Uh, en, en vroegtijdig observeren geeft je heel veel reactietijd. Dus wij doen ook alles aan om, uh, om, om dat als eerste goed voor elkaar te hebben. En dat doe je samen met het, uh, het schip van de klant... die uh, uh, ook uitstekende observatiemiddelen aan boord zou hebben. Ja, en dan laten dan, uh, we zeggen dat u die piraten dan niet hoeft te beschieten... en niet hoeft te doden, hè, uit zelfverdediging zoals u het dan noemt. Uh, maar je moet ze wel gevangen nemen, omdat ze anders lekker hun gang gaan. Wat gaat u dan met ze doen? Nou, wij, zullen, wij, zullen geen, wij, wij kunnen niet uh, een, een ander schip uh, uh, kapen en, en mensen gevangen nemen. Het enige wat wij doen is het beveiligen van een, van ja. een reden die van het ene punt naar het andere punt gaat. Maar vaart. goed, dan komt u daar met twintig knopen puur aanvaren uh, omdat een schip in nood is, omdat daar piraten aan boord zijn geklommen. Wat gaat u dan doen? Uh, een, een schip wat, uh, wat in nood is en waar wij niet bij uh, betrokken zijn, dat, uh, daar, daar, uh, daar kunnen wij ons niet mee bemoeien tenzij het schip nadrukkelijk vraagt om onze hulp. En dan zal, net als ieder ander schip, uh, zal je wijnslop uh, moeten verlenen. Goed zeemanschap heet dat. Ja. ja. U, u hebt zelf ook een militaire achtergrond, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik ben uh, oud-officier van het Corps Mariniers. Juist. En hoeveel van die andere zes zijn dat ook? Eh... Um ja, nou, dat, dat varieert, want het is, uh, het is een pool van mensen die uh, een, een groot deel daarvan heeft een mariniersachtergrond. Maar er ja. uh, zijn ook mensen met een commandoachtergrond en uh, andere specialisaties. Ja, en ze marinieren altijd een marinier zeggen ze wel eens, hè? Ja, nou, dat geloof ik wel. Bent u ook zo aan ze gekomen? Uh, nou, er is natuurlijk een netwerk van, uh, van mensen uh, wat je op een gegeven moment om je heen verzamelt. Uh, en, en daar horen deze mensen ook bij, ja. ja. Dus je hebt een rondje gebeld, jongens, ik ga wat leuks doen, doe je mee? Nee, nee, nee, nee. Het zijn mensen met, uh, die zich erin gespecialiseerd hebben en uh, die dat al ook voor, uh, voor andere bedrijven doen. En Er zijn freelance uh, uh, beveiligers die, uh, die je kunt inhuren. Tot slot, de minister van Defensie vindt eigenlijk dat de zwaardmacht bij de overheid ligt, zoals hij dat noemt. Dus het gebruiken van geweld, zal ik maar zeggen, om de veiligheid van mensen te garanderen. Bent u dat principieel eigenlijk niet met hem eens? Als oud marinier? Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik als, als uh, de, het leger inderdaad de reders voldoende kon beveiligen. Dan, dan zou ik het met hem eens zijn. Maar op, op dit moment schiet men daar tekort. Er, zijn er is een duidelijke behoefte van de reders. En die wordt niet voldoende bediend. En op dit moment heb je de dus schepen die onbeveiligd varen kwetsbaar zijn. Ja. En die, daar zien wij op zich niets verkeerds in dat wij die hier kunnen helpen. Goed. U vertrekt morgen vanuit Vlaardingen. Mensen zevenen dus met u ook aan boord. Ja. Uh, ik wens u een behouden vaart en houd ons op de hoogte. Dank u wel. Hartelijk Bedoel. dank. Dag. Ranking the news. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De kroonprins van Bahrein, dat is prins Salman bin Hamad al-Khalifa. Die heeft laten weten niet naar het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton te gaan. Maar hoe sla je volgens protocol beleefd een uitnodiging af van een koninklijk huwelijk? Rijnildis van Ditzhuizen, koninklijk huisdeskundige en etikettedeskundige, heeft het antwoord. Nou, het protocol zegt hierover niets. Uh, in bijzondere zin, want dit is een uniek geval. En het protocol is natuurlijk voor standaardzaken. Nou, in dit unieke geval afzeggen kan in elk geval. Dat kan altijd, want als je goede redenen hebt. Hè, dus een sterfgeval of nou ja, onrust in je eigen land. Dus dat kan. De vraag is alleen hoe. Dat kan het protocol dus niet beantwoorden... want daar hangt het af van de verhouding die de afzegger heeft... tot in dit geval de prins of zijn vrouw. Het hangt van de, de bereikbaarheid af, wie hij het snelste kan inlichten... want het is natuurlijk een belangrijke mededeling die wel gauw terecht moet komen bij degene die daarover gaat. Dat kan een ceremoniemeester zijn. Er is spoed bij, want het is op het laatste moment een paar dagen van tevoren... dus dan moet je zorgen dat het bij de juiste snel terecht komt. Dus geen brief meer, want dat duurt misschien twee weken. Kortom... Hij moet hier met gezond verstand denken. Hoe zorg ik dat mijn boodschap goed, duidelijk, helder en beleefd overkomt? Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedenmorgennederland.nl voor uw minuut. Ranking the news. Terug nu naar Wageningen. Hoi, Hirkens. Wat een rust. En wat een kakofonie aan vogelgeluiden hier. Ja, het is echt uh, fantastisch. Uh, het is ongelooflijk veel uh, vogels hier uh, in de botanische tuin. Uh. Ja, de botanische tuin Belmonte, Bij de meest geliefde bankjes van Wageningen. Hier aan de bergrand, aan de zuidkant van de tuin wandelen we. We zien prachtige vergezichten. Uitzicht over de Nederrijn. Met aan de overkant karakteristieke Betuwse land. De dijken, de weilanden met knotwilgen. En de boerderijen. En heel in de verte kunnen we zelfs... De Waalstad Nijmegen gezien. We lopen eventjes door. Als we heel stil zijn, dan kunnen we zelfs rupsenpoep horen vallen. Ja, op dit moment staan we onder een eik en daar, zie je, of ja, daar hoor je dat de, ei, de rupsjes allemaal aan het eten zijn. Uh, die genieten van het heerlijke malse blad. En die laten allemaal poep vallen, en dat hoor je hier op de grond uh, vallen. Ja, veel insecten zoals libellen en vlinders, ja, daarvoor is het feest nu het voorjaar zomerse trekken vertoond. Door die droogte en de hoge temperaturen kruipen ze eerder uit hun nesten en overleven ze ook makkelijker. Maar ja, als het te lang mooi blijft, dan wordt het probleem. Insectendeskundige bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Ja, wat je ziet nu op dit moment is dat allerlei vlinders en libellen fantastische omstandigheden hebben om te vliegen. Uh... En die, ja, die genieten daarvan. Er zijn ook nog wel voldoende bloemen. Maar als het nou zo meteen die droogte aanhoudt... dan zal je dat die zien dat die bloembeschikbaarheid uh, flink af zal nemen. En dan kan dat wel weer problemen geven. Is dit nu een hele uitzonderlijke situatie? Ja, zeer bijzonder eigenlijk. Uh, we zitten op een recordschema qua droogte betreft. Zeker, dat wordt normaal gesproken vanaf 1 april uh, gemeten. Als je vanaf 1 maart dit jaar neemt, omdat maart zeer uitzonderlijk droog was... dan zitten we op een tekort af van 100 millimeter. Ja, en dat is normaal gesproken pas over drie maanden dat dat bereikt wordt. En is dat nu echt een probleem, dat die insecten straks wat minder te eten hebben? Zo so wat zou je kunnen zeggen? Nou, dit is wel uh, zo'n grote schaal dat dat flinke effecten kan hebben op allerlei uh, planten en dieren. Eigenlijk het hele systeem. Alles grijpt op elkaar in. Hè. Uh, als er minder insecten zijn op een gegeven moment, hebben ook de vogels daar last van. Uh, omdat die die insecten eten. Uh, de planten hebben natuurlijk moeite met deze droogte. Omdat ze minder goed uh, aan, vocht, aan vocht kunnen komen. Dat kunnen verdrogen. Uh, en andere, andere soorten die meer uit het zuiden komen, zullen hier baat bij kunnen hebben. Nou, als we nu even een klein stukje doorlopen hier. Door de boompjes heen dan kun je ook heel duidelijk zien dat sommige bomen, die hebben al duidelijk minder blad. Ja, nou het, het is nog wat moeilijk in te schatten omdat uh, de bladeren net aan de bomen gaan komen. is dus echt vast van de afgelopen dagen, afgelopen week, twee weken. Uh, maar wat je ziet onder droge omstandigheden dat ze minder bladeren aan gaan maken. Uh, en dat ze ook eerder een blad kunnen gaan verliezen. Dat is nog niet op dit moment, maar dat, als dit zo aanhoudt, dan kan het wel uh, die kant op gaan. Ja, dat... Ja, dat er minder blad aan uh, zit te komen, dat heeft te maken met het water. Hè? Dan gaan ook dieren er veel meer moeite mee krijgen. Hè? Dus sloten, alles wordt minder. Nou, wat je ziet in een uh, uh, sloot is dat uh, er zitten allerlei libellen in bijvoorbeeld. Libellenlarven, ja, die kunnen op een gegeven moment droog komen te liggen. Uh, maar ook uh, amfibieën hebben daar moeite mee... omdat daar de waterpeil uh, verdwijnt en zich niet kunnen voortplanten. Goed nieuws wel voor de muggenhaters. Hè. Gisteren was al in onze uitzending te horen dat de mug het niet goed doet... omdat muggen nu eenmaal water nodig hebben. En dat is er niet. Ja, nu wordt er wel wat regen verwacht. Zal dat de problemen meteen verhelpen? Nee, dat zal echt, uh, je hebt echt hele grote hoeveelheden water nodig... om, uh, om deze, dit tekort eigenlijk weer uh, in te dammen. Ehm... Uh, ja, want wat voorspeld wordt, dat zijn maar enkele millimeters volgens mij. En dat uh, draagt nauwelijks bij. Ja, want hoeveel regen is er nodig? Ja, dat is uh, moeilijk te zeggen, maar dat gaat om... Uh, uh, ja, we zitten op het tekort van 100 millimeter op dit moment. Dus dat is uh, veel water wat je op een korte termijn nodig hebt. Ja, dat is uh, 100 millimeter, heb ik me laten vertellen, dat is 10 emmers per vierkante millimeter. Ja, dat zijn orders van die gewoon heel erg veel zijn. En je kan je voorstellen dat dat hopelijk ook niet in één buiten tijd naar beneden komt. Nee, want dan spoelt alles weg. Dan heb je weer hele andere problemen waar we mee te maken hebben. En dan hebben we het over wateroverlast in een korte tijd. Nou, nou, de mens die geniet vooral van het prachtige voorjaarsweer. Voor de insecten mag het wel gaan regenen. En flink ook, zei Roy Hirkens. Straks nog anderhalf jaar te gaan, maar toch is de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen al begonnen. Eerst nu het Goede Nieuws. Positive News Network. Volgens het SGP te Rijmerswaal... worden er illegale en bedenkelijke housefeesten gehouden... aan de grensweg bij Bad. En dan is het ook nog een zondagmorgen... en de wind waait uit het oosten. Geen mens weet van waar hij komt of waar hij heen gaat. U bent zelf toch ook jong geweest? Ik heb best wel wat meegemaakt. Ik kom uit Amsterdam vandaan. En uh, ik heb daar altijd uh, veel meegemaakt, zeker in, uh, in de jaren zestig. U stond erbij en u keek ernaar? Nou, wij waren zeer belangstellend altijd. Wij gingen met groep uh, gingen kijken op de dam, we kregen gewoon oproeren. Ja, dat, dat was ook spectaculair vaak. natuurlijk. Ja, net als een houseparty. We wilden wel zien en weten wat er gebeurde hè, als de dam schoongeveegd werd. <laughs> door de toenmalige ME die er helemaal ons er nu. De, de mariniers waren dat toch? De mariniers ook nog gehad, ja. Die goede oude tijd, hè? Inderdaad, ja. Inderdaad, ja. Die dorsten nog al het uh, stationsplein uh, schoon te vegen... omdat uh, een uh, aanstaande echtgenoot is lastig... werden gevallen door de langharige tuigen. Zo. <laughs> ja. En u bent uiteindelijk in uh, terecht gekomen? En wat voor leven heeft u daar? Wij hebben uh, acht kinderen. Ja. Maar... Uh, ik uh, ben blij dat ik weer af en toe in nou afstand ben. En zag ik u daar niet op de wasteland? Legaal trouwens. Nou, dat zou kunnen, maar ik, ik weet niet of nou... Uh, men draagt daar geen kennis van eigenlijk. Het is niet iets wat uh, aangekondigd is. Wat, cetera. We gaan dat en dat doen. Men weet het gewoon niet. Wat niet weet, wat niet deert hè? Nee, zeker niet. Nee, maar ik wil nee. eigenlijk zeggen dat uh, die, die jongeren in de jaren zestig... natuurlijk ook geen vergunning aanvroegen om op de Dam te gaan rotzooien. Natuurlijk ja. al jongelui... Uh, hebben al hun eigen, uh, moeten eigen weg kiezen en uh, zijn nieuwsgierig en moeten kijken. Nou, natuurlijk, dat vind ik helemaal niet verkeerd eigenlijk. En ik ken nog uh, een stadjongelui die ook, uh, ook vanuit onze uh, kerkendenominatie. Uh, ja, ook uh, proeven van allerlei dingen natuurlijk. Dat is gewoon waar. Ja. Maar waar maakt u zich dan nog druk over? Er zijn er bij die uh, daardoor uh, andere wegen gaan bewandelen dan. Uh, ja, dan voor mogelijk gehouden. Ja, de wind kun je nou eenmaal niet sturen. Maar misschien is het uh, iets voor de SGP om een alternatief te bedenken. Dat ze toch even een plek hebben om lekker uit hun dak te gaan. Nou, er zijn genoeg uh, mogelijkheden, denk ik. En, uh, maar of dat uh, dan zal het zeker niet op zondag zijn. <laughs> dat kunt u zich voorstellen. Dat mag zaterdag tot 12 uur dan. Nou ja, dat zou kunnen misschien. Maar niet bij u in de achtertuin. En ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn ook voor uh, dat soort dingen ja. in het land. Ja. Kijk, ieder mens doet uh, op een andere wijze de zondag uh, beleven. En uh, wij hechten eraan om zondag uh, in ere te houden. En zoals het kan ook in openbare ruimte, ja. Dus ik heb u nu wel kunnen overhalen om die feesten toch door te laten gaan. Nou, er uh, is afgesproken dat er ruiming komt, in feite, van uh, dingen die op zondag gebeuren. Maar dat is dus echt geweldig nieuws voor uh, de jeugd van Rijmerswaal en Baat. Af. Ja, kijk, de wind kan draaien. Gisteren heb je ontdekt hoe de jurk van Keter uitziet. Ja. En wie is die ontwerper eigenlijk? Nou, die heeft zelf ontworpen. Het is tenslotte een prinses van het volk. Waar sta je nu, Jaap? In de tuin van Buckingham Palace. Zo. En hoe kom, ja, je? En hoe kom je daar dan? Ja, connecties. Connecties en een gat in het hek, moet ik zeggen. Uh, ja, ik, ik zie er wel activiteiten, laat ik het zo zeggen. Maar de twee van die grote berenmutsen, die beginnen nu mijn kant op te kijken, Erik. Hartstikke goed. Nou, uh, sterk, hè vandaag. Doei. Hoi. Brenger van het Goede Nieuws was Erik Bakker. C'est pas ma faute, je Y'a des tas de choses que je contrôle pas, c'est pas ma faute, je suis négligent, ça a tendance à casser beaucoup les gens. C'est pas ma faute, je pense à autre chose. La cervelle entre mes nuages, je voyage, je voyage, ouais. Ma tête est ailleurs sur une autre planète, parmi les grands rêveurs, aux allures un peu bêtes. Comme un gros poisson, ça fait des bulles dans mon cerveau, des trucs mal connectés qui font que je suis distrait. Ma tête est ailleurs sur une autre planète, parmi les grands rêveurs, aux allures un peu bêtes. Comme un gros poisson, ça fait des bulles dans mon cerveau, des trucs mal connectés qui font que je suis distrait. Ouais. Qui font que je suis distrait. C'est pas ma faute si je suis si chiant, si je renverse des trucs tout le temps. C'est pas ma faute, faut bien se le dire. En puis, je suis sûr qu'il existe des hommes bien pires. C'est pas ma faute, c'est pas la tienne. Mais faudrait surtout pas que ça te gêne. Imite mon air décontracté, ça aide à relativiser. Ma tête est ailleurs sur une autre planète. Parmi les grands rêveurs, posez allure un peu bête. Comme un gros poisson, ça fait des bulles dans mon savou, des trucs mal connectés qui font que je suis distrait. Ma tête est ailleurs sur une autre planète. Parmi les grands rêveurs, posez allure un peu bête. Comme un compost, ça fait des bulles dans mon cerveau, des trucs mal connectés, qui font que je suis distrait. Ma tête est tailleur, t'es tailleur, t'es tailleur, je suis distrait, ouais, je sais, ouais. Ma tête est tailleur, ma tête est tailleur, t'es tailleur, t'es tailleur, je suis distrait, ouais. Ma tête est tailleur, ma tête est tailleur, t'es ailleurs t'es ailleurs, ailleurs. je suis distrait, ouais, je sais, ouais. Ma tête est tailleur, ma tête est tailleur, t'es ailleurs t'es tailleur, je suis distrait, ouais. Ma je suis distrait. Van Sol uit Het is acht minuten, bijna zeven voor tien. In Amerika, dames en heren, is de campagne voor de presidentsverkiezingen al van start gegaan. Zakenman Donald Trump deed alvast een eerste aanval op president Barack Obama. Hij is een slechte student. Hij komt naar Columbia, top, top school. Hij komt naar Harvard, top, top, top school. Hij is een slechte student. Hoe gebeurt dit happen? Ja, het was niet de eerste keer dat deze Trump-Obama aanviel. Eerder al betwijfelde Trump aan de rechtmatigheid van Obama's staatsburgerschap. Michiel Vos, correspondent in Amerika. Goedemorgen. Goedemorgen. Trump. Ik dacht dat we al deze discussies wel zo'n beetje hadden gehad... bij de eerste campagne van Obama. Nee, Trump doet het allemaal nog een keer gewoon rustig overnieuw. En, en um, hij zei ook na de quote... er komt een zin waarin hij eigenlijk samenvat... wat het probleem is met Obama volgens Trump en volgens veel Amerikanen... Namelijk, we weten eigenlijk niks van uh, Obama. Obama kwam uit het niets. Hij kwam in, op, uit het niets op dit soort goede scholen terecht. En hoe kan dat nou? We hebben nooit zijn cijfers gezien. We hebben nooit zijn rapporten gezien. We hebben nooit zijn eindexamencijfers gezien. Dus we weten ook Waar, niet of hij een hij bad student aan? was. Bah, so, pardon, dat zei Dus we weten ook niet of hij een bad student was, zoals deze uh, nou, Trump zegt. Nee, dat, dat heb je heel goed gezien. We weten eigenlijk niks. We weten niet of hij goed is, of ook niet of hij slecht is. Maar Trump eh, speelt een beetje in op een gevoel dat veel, laten we zeggen, mogelijke republikeinse kiezers hebben, namelijk dat Obama anders is, eh, onbekend is eigenlijk in het persoonlijke leven van veel mensen, ja. en dat hij vooral natuurlijk een beetje anders is. De otherness of Obama, daar gaat het hele tijd over. Maar de beste man zit al drie jaar in het Witte Huis. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook heel vreemd. En we hebben, het is ook heel vreemd voor veel Amerikanen dat we nu dus weer een discussie hebben... ...ook weer aangezwengeld door die Trump over of hij nou wel of niet geboren is in Hawaii... Ja. ...of dan wel in Kenia, ja. of misschien zelfs wel in Indonesië. Ja. ja, dat lijkt allemaal een beetje kinderachtig en flauw, maar het doet het dus allemaal heel goed... ...bij ja. een soort gedeelte van het electoraat dat uh, heel deep down vindt dat Obama... Ja, vreemd, eh, nou, niet alleen qua kleur natuurlijk, maar ook vreemd is... omdat we eigenlijk niet precies weten waar hij persoonlijk vandaan komt. Waarom kennen we geen vrienden van hem? Daarom is er nooit iemand die zegt... ja hoor, ik kende Barack Obama toen hij zes was. Ja. Zeg, wat moet deze Trump zich eigenlijk mee? Want een echt serieuze kandidaat tegenkandidaat voor de Republikein... is hij toch ook niet, of vergis ik me? de meeste analisten en de meeste mensen in Washington ook. Trump is een beetje een soort, ja, soort uh, grootsprekende real estate mogul... Uh, die ook nog op veel te veel op televisie is. Dat is iemand uit met meerdere huwelijken... hoe kan zo iemand in de Republikeinse Partij ooit echt aan de slag? Yeah. Maar toch doet hij het verbazend goed. Hij is enorm zeker van zichzelf, op het, over, over de top zeker natuurlijk. Yeah. En het veld aan de Republikeinse kant is heel erg verdeeld. En daar maakt hij gebruik van. Er is geen echte leider. En er is vooral geen echte leider die... Maar zoals George W. Bush bijvoorbeeld, uit het midden van de partij naar voren komt. Door het nee. establishment naar voren wordt gedrukt. Want die zijn er niet. Hè? Je, bedoelt, je hebt dan deze Trump, die uh, volgens mij wel heeft laten doorschemeren... op zichzelf wel belangstelling te hebben voor die plek in het Oval Office. Uh, en ja. dan heb je Sarah Palin nog natuurlijk, van die Tea Party. En zo'n een die wij hier in Europa niet helemaal al serieus nemen. Maar daar nee. toch grote groepen wel, begrijp ik. Nee, dat klopt. En dan heb je een aantal uh, oud-gouverneurs uh, van verschillende staten. En je hebt een aantal uh, kandidaten zoals Newt Gingrich... Uh, de voormalig uh, voorzitter van het Huis van afgevaardigden, een man met zeer veel politieke en persoonlijke bagage. Dat is niet een echte droomkandidaat aan de Republikeinse kant. Met andere woorden, Republikein... dat wordt uh, nog er, erg ingewikkeld... dus om uh, Barack Obama uit dat Witte Huis te krijgen, denk je dan? Of zie ik dat ook weer verkeerd? Nee, dat zie je volgens mij heel goed. Op, op dit moment heeft Obama nog gewoon de meeste kans om gewoon te worden herkozen. Het is nu eenmaal heel moeilijk om een zittend president... ...uit het Witte Huis te krijgen. Omdat de zittende president natuurlijk enorme voordelen heeft... Ja. Hè, ...qua microfoon, de, de boodschap die hij kan brengen... ...en natuurlijk de, de jaren waar je naar kan terugwijzen... ...die hij al in het Witte Huis heeft doorgebracht... Ja. Zie je nou wel, ik moet het karwei afmaken. Ja. Het is heel moeilijk om iemand in een soort carter te kunnen veranderen... die gewoon de tweede termijn niet kreeg. Twee vragen nog, Michiel. Uh, want uh, kijk, echt uh, succesvol is het presidentschap ook niet uh, super geweest. De grote nee. change uh, is er niet gekomen. Komt er nog een uh, tegenkandidaat van, van de democratische zijde eigenlijk? Voorlopig denk ik niet. Ik denk dat het, dat, het, dat het daarvoor eigenlijk al te laat is. En dat ook Obama toch de positie heeft binnen de democraten van ja, de beste politicus die de Democratische Partij op dit moment heeft. Dus ze zou gek zijn als ze hun stemmen verdelen. Met andere woorden, uh, als Obama uh, blijft zitten waar hij zit... en de Republikeinen zich niet georganiseerd krijgen... dan uh, stevert hij gewoon af op een tweede termijn. Ook al begint de campagne nu al. Maar ja, goed, dat weet je in Amerika maar nooit, hè. Met al die laster. Nee, dan zie je hem gewoon in 2012 terug als president. Dat klopt. Dankjewel, Michiel, vanuit New York. Straks, dames en heren, het kabinet wil Brabant opdelen in twee politieregio's en burgemeester Rombard van Den Bos is op oorlogspad om dat te voorkomen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland, na het nieuws. Tot zo. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals schoolvakanties, de hoogte van het minimumloon huurverhoging, paspoort- en identiteitskaart en ouderschapsverlof. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld. Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend... 4 mei herdenken. 5 mei vieren. Iedereen, ieder jaar opnieuw. Want vrijheid maak je met elkaar. Gemeenten van Nederland. Staat uw klant centraal of staat hij vooral in de wacht? Wat is daarop uw antwoord? Download nu gratis het rapport Gemeenten in de Hoofdrol op newtelessence.com. Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Test dan nu de Tempoor Cloud. Een nieuw Tempoormatras zo ondersteunend en zacht dat u zich helemaal gewichtloos voelt. Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. Nu bij Foto Konijnenberg. de Canon EOS 60D. Met gratis een jaar lang Focus Magazine in uw brievenbus en twee gratis fotoboeken. Ga naar fotokonijnenberg.nl voor deze unieke actie en de voorwaarden. Kenners kiezen Konijnenberg. Ja hoor, de IT-systemen liggen er weer uit. Problemen met uw applicatieperformance. performance Imore lost ze direct voor u op. Kijk op ketenbewaking.nl. Eymoor, de specialist in ICT-ketenbewaking. De Canon EOS 60D met gratis focus Magazine en twee fotoboeken. Kijk op fotokonijnenberg.nl. Dit is Radio 1.